Het ritme van ZFM. Via de kabel op 100 Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Freddy Fontijn met het NOS Journaal.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 omdat in de voorgaande jaren de norm telkens werd overschreden. Uit een rondgang van de NOS langs alle gemeenten... blijkt dat het OZB-tarief volgend jaar overal stijgt. Veel politiemensen hebben ook in hun vrije tijd te maken met geweld. Bijna 30 procent is in eigen tijd slachtoffer geweest van geweld... dat met het werk te maken had. Het blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van politiebond ACP. Het melden de regionale kranten. ACP-voorzitter Kamp noemt de uitkomsten schokkend. Kopchef Bouwman van de Nationale Politie wil dat het OM de dader strenger straft. Afghanistan zet de relatie met Nederland op het spel als het land als straf voor overspel steniging herinvoert. Die waarschuwing gaf minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Het voorstel komt van een Afghaanse werkgroep die naar nieuwe strafwetgeving kijkt. Nederland betaalt mee aan de wederopbouw van Afghanistan. Timmermans waarschuwde dat aan die hulp snel een einde komt als steniging weer wordt ingevoerd. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Omdat er een tankwagen bij betrokken was, werd de weg tussen Hoogmade en zoetewouden rijndijk uit Voorzorg in beide richtingen afgesloten. De Politie zegt dat de tankwagen niet lekt. De chauffeur zou niet ernstig gewond zijn. Inmiddels kan het verkeer richting Amsterdam weer doorrijden, meldt de ANWB. De A4 richting Den Haag blijft naar verwachting nog een paar uur dicht. Het weer vanuit het noorden wat lichte buien, eerst met natte sneeuw, later droog en zon en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NO. De Jonbakker van de ANWB. Er staan nog lange files op de A4, Amsterdam richting Den Haag... bij Zoeterwoude, 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oossaan 6 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen, bij Battenverdorp, 11 kilometer. A15, vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Hoogvliet... 7 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A16, Breda richting Rotterdam bij Knap en plein 7 kilometer... A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij Rotterdam Prins Alexander, 8 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer open. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Utrecht Noord, 9 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Voorhout en Wassenaar, 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag, goedemiddag. Lekker heel veel uh, disco-klassiekers vanmiddag tussen 2 en 5 bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En de eerste platen die, uh, die we voor je draaiden, was er al meteen zo eentje. Je hoorde de single van Foxy en Get Off... Nou, niet alleen lekkere muziek vanmiddag, maar uiteraard ook uh, heel veel informatie. We gaan uh, onder meer kijken naar de Eredivisie en nog veel meer andere dingen doen. En daar weet uh, mijn collega Albert-Jan natuurlijk alles over. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Wederom drie uur live vanaf het Mediapark aan de Tolweg. Tina, uw eigen uh, lokale zender ZFM. Met de volgende vaste rubrieken zoals daar zijn... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand... Want er zijn weer van allerlei activiteiten in en rondom ons mooie dorp Zandvoort. Dus dan kunt u gelijk even meeschrijven. Half drie uiteraard het weerbericht. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk voor degenen onder, van onder u... die de feestmarkt nog gaan bezoeken of momenteel op de feestmarkt al verblijven. Uh, rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Willem. En het gedicht van de week, uh, rond de klok van kwart voor vijf liefhebbers... dat uh, staat in het teken van een vriendschap. Tussen door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... En we gaan voor straks om kwart over twee... voor het eerst schakelen met Joop van Nes. En dan denkt u over voetbal. Nee, vandaag geen voetbal. Maar wel hockey. En wel de, de dames van ZHC... spelen vandaag uh, thuis tegen Westenpark. En ze zijn inmiddels uh, winnaar kampioen geworden... van de najaarscompetitie. En uh, wij gaan om kwart over twee schakelen met Joop van Nes. En die kan ons daar alles over vertellen. Zoals gezegd gaan we ook de eerste divisie Voetbal voor u volgen. En het laatste uur gaan we natuurlijk even vooruitkijken... op de laatste race van de Formule 1... die vanavond verreden gaat worden... In het autodroom Godhe Carlos Pache in Brazilië. En uh, zoals gezegd. Uh, ja, dan moet je even op je scherm kijken. Wat gaan we doen? Nou, dat ga ik absoluut doen. <lacht> <lacht> dat mag jij doen. Is dat ja, is Hij is mooi. Nou, we gaan die de hele divisie in de gaten houden voor je vanmiddag tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zondag. En zoals we beloofd hebben, heel veel disco-klassiekers. Wat dacht je van deze van Feng McCoy? Hier is Doe De Hassel. Oh, oh, oh, oh, Het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. Zie Text TV op kanaal 45. En de digitale kijkers gaan naar kanaal 40. Ja, dat is juist al aan het begin van deze nieuwe aflevering van Sotsport op zondag. Heel veel disco disco-klassiekers. en dan mag ze deze zeker ook niet ontbreken. Je hoorde de singel van Jocelyn Brown en Sampati El Siskai. En dan gaan we nu over naar de jovenis. Ditmaal niet voor het voetbal Joop, maar wel een, uh, een hockeywedstrijd in zoveel voor het ZHC tegen Westerpark. Goedemiddag Jap. Ja, inderdaad. Goedemiddag Rob, Alderjan en luisteraars. Ja, het is heel lang geleden dat ik uh, op zondag in de uitzending ben geweest met de ...sport is, Zandvoort... Uh, en nog een zondag elftal. Nou, dat bestaat al lang niet meer. En nu is er dan uh, eindelijk eens een keer de mogelijkheid... ...om een andere sport uh, te gaan volgen. En dat is dan hockey. En dat is uh, niet zomaar. Want Zandvoort uh, is... Uh, ...vorige week eigenlijk al kampioen geworden. De uh, eerste dames zien van ZHC... ...kunnen niet meer ingehaald worden... ...omdat uh, de naaste concurrent Mira... Uh, ...punt heeft laten liggen in de laatste wedstrijden. Zandvoort heeft tot nu toe alles gewonnen. Negen wedstrijden, 27 punten. Ik geef je te doen. En ze gaan nu eigenlijk voor de records, voor de depperpunten en dat uh, ja, zou volgens mij heel exceptioneel zijn. Ze spelen tegen de nummer 3, Westerpark, uh, en dan ja, het is het 11e uh, team van Westerpark, een hele grote vereniging. Het is, uh, heb je veel in Amsterdam veel. Uh, studentenvereniging, die ontzettend groot zijn. Dus een uh, vereniging met 29 teams alleen aan de dameskant kan je nagaan. Maar dus, uh, ze speelt dus nu tegen Westerpark 11, uh, nee, 9 en dat staat op dit moment op de derde plaats. Uh, dat wil zeggen dat ze toch wel kunnen hockeyën, want anders kom je niet zomaar op die derde plaats terug. En we hebben nu gespeeld, op dit moment, even kijken, een minuut of 15, uh, 20. En Zandvoort is zojuist uh, toen, uh, toen ik in de uitzending gehaald werd op voorsprong gekomen door een doelpunt van de Rwane Teeuwen. Uh, dat is uh, een van de talenten van Zandvoort die uh, eigenlijk terugkomen met Zandvoort. Samen met uh, Isa Knotter en met uh, Sharon Keugen zijn ze ja, uh, jonge meiden die goed kunnen hockeyen, die overzicht hebben en die willen, en willen werken. En dat is uh, eigenlijk de de kracht van Zandvoort. Zandvoort wil werken. Het zal niet allemaal even vloeiend zijn, maar uh, als je dan maar wint, dat is belangrijk. De thuiswedstrijd van Westerpark tegen Zandvoort eindigde in 1-8. Ja, dat was natuurlijk een gigantische uitslag. En uh, kijk wat er nu gaan, uh, kan gaan worden. Openstaat Zandvoort met 1-0 voor. Het mag er nog uh, te komen voor de Russen. Ik zal het zo even melden. Ja, Joop, het is uh, vandaag natuurlijk een feestelijke uh, wedstrijd voor uh, de hockeydames die inmiddels dus al kampioen zijn. Betekent ook ja. dat er uh, vandaag uh, nog uh, festival op het programma staan? Ja, zeker, ja, zeker, zeker. En Ze hebben zelfs iedereen uitgenodigd die maar wil. Uh, Dankje, hapje, er is muziek. Uh, Ies, uh, hoe heet die? Uh, de die gaat optreden hier uh, op, de, op de hockeyvereniging. En uh, ja, het wordt gewoon feest. En dat is ook terecht. Je wordt niet zomaar kampioen. Oké, okay, nou vandaar, ja, dat van, ga... vandaar dat jij erbij ja, dat bent we natuurlijk, daar... Joop. Hey. Ja, nou, ik <laughs> ja. thuis bel ik elke zondag erbij, ja. alleen we kunnen er niet in huis in komen, want meestal spelen ze zo rond tien uur, half elf, soms elf uur. En, ja, en dan hebben we geen live uitzendingen wat betreft uh, waar ik bij in kan, kan bellen. En misschien dat we dat uh, een iets anders kunnen doen. Oké, okay, gaan we regelen ja. op en uh, straks komen we bij je terug en geniet van het uh, mooie feestje. Zal wat druk zijn daar? Uh, ja, normaal gesproken ben ik dan een van de vier die ik op kijken, misschien vijf. En er staan er toch wel een aanmerkelijk wat meer, gelukkig. Oké, okay. we komen straks bij je terug. Jan Fris, dankjewel voor dit moment en nog meer Disco Klassiekers. Hier is Kees en de Sunshine Band. <tied> ...middag tussen 2 en 5 bij Zondvoort op zondag. Je hoorde de CEO van Steve Inwood en de af. En daarmee is het drie minuten voor half drie geworden. dadelijk krijg je uiteraard het weerbericht. Maar eerst gaan we het hebben over de vinyljaren. Het programma op de woensdagmiddag van CFM. En er kan weer gestemd worden, Albert-Jan. Ja, luisteraars, de liefhebbers van het vinyl. Elke woensdagmiddag natuurlijk aan de radio. gekluisterd tussen 2 en 4. Samenstelling en presentatie in handen van onze collega Ruud Janssen... En zoals ook vorig jaar, ook dit jaar weer, de eindejaars top 20. En dat gaat allemaal plaatsvinden op woensdag 18 december... tussen 4 en 5 uur de eindejaars top 20 van het CFM-programma De Vina Vinyljaren. U, luisteraars, uh, wordt allemaal in de gelegenheid gesteld... om mee te werken aan deze top 20... door een top 5 samen te stellen uit een keuzelijst bestaande... uit dit jaar gedraaide langspeelplaten. De stemming is, uh, uh, is geopend en er kan worden gestemd... tot en met 15 december 0000 uur. Het werkt als volgt. U gaat naar de Facebookpagina van uh, ZFM De Vinieljaren. en uh, dan klikt u uh, uh, aan van www.deviniljaren.webklik.nl... Uh, en dan krijgt u, kan u de lijst bekijken van alle LP's die het afgelopen jaar zijn gedraaid. Daaruit stelt u een top 5 samen en dat maakt u kenbaar op het inschrijfformulier. En dan drukt u op het knopje verstuur en dan komt het bij uh, Ruud terecht. De plaat die men op één zet krijgt vijf punten, twee krijgt er vier... en zo verder tot vijf, die krijgt er één. De keuzelijst is ook te vinden via de website van ZFM... maar ook via de Facebookpagina, zoals gezegd, van de Vinyljaren ZFM. Dus uh, liefhebbers van Vinyl, vergeet niet te stemmen. U kunt stemmen nog, zoals gezegd, tot en met 15 december middernacht... En dan gaan we in een drie uur live uitzending gaan we de top 20 voor u presenteren. En wel op woensdag 18 december. Dus luisteraars, vergeet niet te stemmen. En weet je wat nou het leuke is? Er is dit jaar al veel meer gestemd dan verleden jaar. Ja. Maar laat je stem niet verloren gaan. Ga naar devinyljaren.webklik.nl En laat jouw top 5 weten aan ruud en in de december langskomen bij CFM. En hier is Stacy Leddersal en Jump to the Beats... ...want er is gescoord bij ZHC tegen Westerpark, Joop. Inderdaad, een uh, band van Westerpark... ...omdat twee van de verdedigers van Zandvoort bij een strafcorner... ...de bal op de lijn, stopte met de voet... ...wijs de scheidsrechter naar de strafbal, naar de strafbal slipt... Dus zeg maar een penalty... ...en het staat dus nu 1-1 in de wedstrijd Zandvoort tegen Westerpark. Tussen 2 en 5 volgen we bij CFM de hockeywedstrijd tussen ZHC en Westerpark. Daar nou, wordt we dus juist van Jalperes de tussenstop van die wedstrijd op dit moment. Wedstrijd overgezonden, 2 uur gestart. Is 1 tegen 1. Het is 4 over half 3. Zoom gaat het doen. 4 over half 3. Jawel, we gaan eens even kijken wat het weer vandaag en de komende dagen gaat doen. En we hebben vandaag natuurlijk de Grande Baraderie in het centrum van Sanfoort. En blijft het droog of gaat het toch regenen? Ik heb volgens mij een beetje regen gezien, Albertjan. Ja, het heeft een beetje geregend. Een beetje, Klopt. hè? Ja. Luisteraars, uh, ja, inderdaad, na een zonnige zaterdagmiddag... is uh, het op deze zondag weer overwegend grijs en bewolkt. Het blijft wel droog en er waait een matige en een zeekrachtige noordelijke wind. De temperatuur loopt op naar een graad of negen. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige noordelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen overheerst ook de bewolking, maar het blijft overdag droog. De noordelijke wind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur loopt op naar een graad of 8. Maandagavond en dinsdagnacht is het bewolkt en er valt wat lichte regen of motregen. De noordelijke wind waait matig en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Dinsdag kan er in de ochtend wat lichte regen of motregen vallen, maar in de middag blijft het droog. Maar wellicht de wat zon tussendoor. De noordelijke wind waait niet meer dan zwak tot hooguitmatig en de temperatuur stijgt naar 8 graden. De rest van de week overheerst de bewolking en daardoor kan soms flink wat lichte regen of motregen vallen. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait uit het noordwesten en de temperatuur stijgt woensdag naar 10, donderdag naar 11 en de dagen daarna naar maximaal 9 graden. Al dus Rico Schroeder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op de website van onze eigen weerme Lex van de Hoorn... www.meteopagina.nl En we gaan door met de D.I.S.C.O. Hier is Otterwan... face complicated We zitten in de middag midden in de D.I.S.C.O. D.I.S.C.O. D.I.S.C.O. Heb je nog meer disco? Ja! <.endeu> <GOILEN> ja, cool. mooi hè? Wat komt er nu aan? Oh, live. Geweldig. George McGray live. En uh, Rock Your Baby. Oh. Laat hem maar horen. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt live. Het toch wel wat hebben, he Albert-Jan. Die oude muziek, die oude disco bij CFM op de zondagmiddag. Heerlijk. Weet je hoe uitstaan. oud dit plaatje is? Zeg, zeg maar. het uh, 1974. Oh jee. 1974. Oh, yeah. 1974. Ja, dat, dat, dat, en weet je dat... hoe oud uh, George McRae is? Wat nee. zijn uh, bouwjaar is? Nee. 1944. Okay. <laughs> okay. We hebben allemaal even snel opgezocht. hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja we gaan het hebben over een andere sport. Hè? Vandaag zijn we ook met uh, hockey bezig. De wedstrijd SV... Uh, SV. <laughs> ZHC... Zalvoorts uh, uh, Hockey Club. Tegen Westerpark uit uh, Amsterdam. Daar is de tussenstand 1 tegen 1. Maar nu gaan we het hebben over het biljarten. Ja, en wel over het 15 over rood toernooi. Vanaf 29 november... staan de biljarters weer drie dagen lang volop... In de belangstelling bij en Hardy in de Haltestraat. Dan vindt daar namelijk het bekende en oergezellige koppeltoernooi 15 over rood plaats. Inschrijven voor dit biljartspel kan binnen aan de bar. Maximaal 16 koppels kunnen zich inschrijven. De poolwedstrijden op vrijdag en zaterdag starten om half acht s avonds en zijn vaak enerverende partijen waarin deelname aan de finales op zondag kan worden afgedwongen. Lekker ontspannen biljarden is er dan ook niet bij, want het is letterlijk hard aanpo aanpoken, zoals ze het noemen, om een plaats in de finales te veroveren. Wel is het uiteraard gezellig en Ron en Gerda Brouwer doen er alles aan om de gasten gastvrij te ontvangen. De finales beginnen zondag al om 1 uur en zullen zeker rond 9 uur s avonds doorlopen. Wedstrijdleider, wie kent hem niet, Louis van der Meijen... en zijn mensen zullen uiteraard en zonder aanzien despersoons toezicht houden op de eerlijke verloop van de wedstrijden. Leuk is dat er weer vele prachtige prijzen... door Zandvoortse ondernemers beschikbaar gesteld uh, zijn. En die dus te winnen zijn. Dus biljartliefhebbers, zet u het even in uw agenda. 29, 30 en 31 november 15 over Rood Toernooi bij Laurel en Hardy. En wilt u meedoen? U kunt zich inschrijven voor dit uh, koppeltoernooi... aan de bar bij Laurel en Hardy in de Halterstraat. Oké, okay, tot zover het biljarten bij CFM. Door met de disco. En heb je nou een disco-klassieker die je graag op de radio wil horen... Laat het weten op 5730393. Dan even naar de studio aan de Tolweg 10A. Of WhatsApp even naar Albert Jan of naar mijzelf toe. En dan komt het helemaal goed hoor. In vanmiddag tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zondag. En als je deze wil aanvragen, meer te laat. Want hier de Shannon en let The Music Play. We He, he, no, no, no. he tries pretending a dance is just a dance, but I see He's dancing his way back to me Dit is echt een gouden, oude disco klassieker op de zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de Silver Convention en fly, robin, fly. Ja, we gaan weer naar Joop Fris over. Hij staat vanmiddag bij de hockeywedstrijd tussen ZHC en Westerpark. En verliet een Joop toen het 1-1 stond. Inmiddels in de tweede helft terechtgekomen. En hoe gaat het met de dames voor ZHC? Joop? Ja, uitstekend, Rob. Echt uitstekend. Want uh, nog geen twee minuten was die tweede helft oud. Of Sloan uh, kreeg een stafcorner te nemen. Die werd. Witte... Ingepushed door Rowana Theeuwen. Uh, Julia Bichel gaf een gigantisch hard schot. Werd, uh, werd de rebound gegeven. En daar was uh, Theeuwen om die bal achter de doelvrouw van uh, Westerpark te schuiven. De lijkt nu met 2-1. En op dit moment is er uh, druk op het doel van Westerpark. Zandvoort, uh, wil... Oh nee, de was druk. één van de Zandvoortse spelers speelt de bal over de zijlijn. En nu mag de hele Bupsy mag naar de helft van Zandvoort gaan. Want daar moet die bal uitgenomen worden. En ongeveer op driekwart van het veld. Bal voor, uh, voor Westerpark... ...dat is wel mooi bij hockey... ...je mag namelijk je eigen vrije bal nemen... ...die mag je meenemen als je dat wilt. dat hoeft niet, mag wel... ...en dan mag je weer doen en laten wat je wilt. ...dus je hoeft niet per se eerst een, een medespelster ...of een tegenstands te draken voordat je iets met die bal kan gaan doen... Um, ...op dit moment is uh, toch wel een, weer een beetje druk op de Sanford... ...en dat is met tegengevallen in de eerste helft... Um, ...normaal gesproken zou dat voor de bovenliggende partij moeten zijn... ...maar ze waren maar echt uh, niet al te vaak in, het, uh, in de cirkel van uh, Westerpark te vinden... En dat was ook eigenlijk de reden dat hij 1-1 is uh, gekomen. Nu, Sandvoort. Theeuwen, Naar, even kijken. Uh, Sjerm Kreugen was dat. En die raakt die bal kwijt en kan er weer gaan opgebouwd worden door het Westenpark. Op dezelfde helft van Zandvoort Wij het nog voor de 23-meetlijn. Maar dus, Kreugen die, die gaat hier. Uh, helemaal van door, er wordt voorgesteld die bal. Kan Sandvoort erbij komen? Daar ja, kan erbij komen, maar er kan geen schot komen. De bal gaat over de achterlijn. Gewoon een achterbal voor Beste uh, Park. Dus en zo gaat het golf van de hele weer op dit moment in die tweede helft. Uh, spannend is het natuurlijk wel. Zandvoort lijkt in ieder geval met 2-1. En we uh, komen straks weer bij je terug voor het verder verloop van deze wedstrijd. Oké, okay, dankjewel Job, Fris. En uh, Hij staat dus bij de wedstrijd die uh, goed gaat voor de dames van uh, ZHC. En of dat zo blijft, horen ze dadelijk in het uh, tweede uur van Zandvoort op zondag. In het tweede uur, uiteraard, ook heel veel meer disco-klassiekers. Dus mocht je daarvan houden, lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio. Hè? En dan hoor je ze allemaal langskomen. Ik deed even wat fout hoor. Hoorde je het, uh, Albert-Jan of niet? Of nou, viel er niet op? Nee, het viel niet op. Het viel niet op, nou <laughs> Zo dadelijk in uur twee onder meer de evenementenagenda. We gaan eens even kijken. Misschien kunnen we wel contact vinden met iemand die bij de jaarmarkt staat. Hè? Als er een ja. collega luistert. Als er een collega is luistert, luistert, Bel in. Bel in, want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat daar op de jaarmarkt. In het centrum van Zandvoort. is weer een hele grote ja Dus dat, de divisie trouwens, want die zijn we in het eerste uur weer even vergeten, Albert-Jan. Nou, niet vergeten, maar... In de, de drukte? In de drukte is nog niet interessant, hoor. Nee? Oké. Okay. Nee. Okay, dan komen we daar in de tweede uur gewoon op terug. Lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zondag, dan hoor je het allemaal langskomen. De laatste plaat voor die ze weer van drie uur gaat eraan komen, is Womack Womack. Hier is Teardrops. Whenever I